9 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Een spookrijder heeft op de A18 bij het Gelderse Weel... een ernstig ongeluk veroorzaakt waar drie andere auto's bij betrokken waren. Er zou sprake zijn van meerdere gewonden. Volgens de politie is er hoogstwaarschijnlijk één persoon om het leven gekomen. Politie, ambulance en brandweer zijn ter plaatse. De snelweg bij de afrit Doetinchem West is afgesloten voor al het verkeer. De voormalige chef van de Venezolaanse inlichtingendienst... is in Spanje gearresteerd. Hugo Caravagal wordt door de VS gezocht... wegens mogelijke betrokkenheid bij drugshandel. Caravagal was chef van de inlichtingendienst in Venezuela... onder Hugo Chavez, de voorganger van de huidige president Maduro. Een maand geleden verliet hij plots Venezuela... en ging naar Spanje, waar hij familie heeft wonen. De VS willen Caravagal ook spreken... omdat hij mogelijk belangrijke informatie kan geven... over president Maduro... Duizenden mensen demonstreren in de Servische hoofdstad Belgrado tegen president Alexander Vucic. De oproerpolitie staat bij het parlementsgebouw en wil voorkomen dat demonstranten het gebouw bestormen. Die eisen het vertrek van Vucic en meer democratie en vrije verkiezingen in Servië. De spanning liep deze week hoog op toen de regeringsgezinde media de oppositie ervan beschuldigden met geweld de macht te willen overnemen. En er wordt gevoetbald vanavond in de eredivisie. Ajax won met 6-2 van Excelsior. Huntelaar scoorde een hat -trick. Puntje van zorg is Ajax-speler Frenkie de Jong... die met een hamstringblessure het veld moest verlaten. Onduidelijk is of hij dinsdag kan spelen... in de returnwedstrijd tegen Juventus in de Champions League. AZ Ado eindigde in 2-3. Na een tumultueuze slotfase maakte Ado kort voor tijd de winnende goal.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 Mario Zandvoort, zaterdagavond op ZZF Een nieuwe aflevering van de Nightwalk op deze zaterdag 13 april alweer hè? 2019. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht ...het eerste uurtje best van dance, RB en een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste shownieuws, de party op D13. Boven beste platen van de dansvloed. Straks in het tweede uurtje vliegen we helemaal naar DJ House. Die zit vlakbij. Hey. DJ Mousen, zijn Global House vibes, een uur lang het beste van de clubs in de mix op de radio. En straks in het derde uurtje, dan gaan we vliegen. Dan gaan we echt vliegen naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië, met DJ Kelly. En trouwens, de opening worden we Soul Avengers en Super High. Met Running Away, onderweg zometeen. Die fantastisch mooie nieuwe plaat van uh, Avicii. Pak een beetje, jaar na zijn overlijden, is deze plaat uitgebracht. En hey, nou, in de gaten, in juni komt zijn nieuwe album uit. Zometeen hoor je met SOS samen met Olu Blok. Maar eerst die Left Wing en Cody met I Feel It.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 dat dat de dochter is uh, van nana Cherry, Mabel, met Don't Call Me Up. En daarvoor horen we Avicii met uh, ja, de aller, aller, aller nieuwste plaat. Afkomstig van zijn nieuwe album, het album Tim, wat uh, volgens mij in uh, juni uitkomt. 6 juni, uh, heb ik je vorige week verteld. En toen zei ik, je ook afgelopen woensdag kwam niet uit, maar het was uh, deze afgelopen woensdag, ik was een weekje te vroeg, met, uh, met het vertellen over uh, Avicii en ja... Uh, yeah. Hij is woensdag uitgebracht. Bijna een jaar na zijn dood... Het nummer heet SOS en bevat een tekst die de Zweedse DJ en producer zelf heeft geschreven. Daaruit valt af te leiden dat het op momenten al niet zo goed met hem ging. Zo lijkt hij met de trekker een noodkreet om hulp te slaken. SOS is onderdeel van het nieuwe album Tim, dat in juni verschijnt. Dat was goed in 6 juni, hè? Tim Berklin, zoals de visie in het echt heette, had het album grotendeels af toen hij zelfmoord pleegde. De componist met wie hij eerder werkte, hebben zich nogmaals over de nummers gebogen en zich daadwerkelijk, af, hebben ze daadwerkelijk afgemaakt. En voor SOS werd uh, samengewerkt... Ik met de zanger Alu Blak, die ook uh, Wake Me Up zongen. De opbrengst van de single en het album gaan naar de Tim Berklin Foundation. Die is opgericht na Berklin's dood. De stichting spant zich voor uh, de jongeren die het leven niet meer zien zitten. De DJ, ja, die kampte ook met uh, psychische problemen. En werd vorig jaar april doodgevonden in een hotelkamer in het oliestaatje Oman. En fans reageren op YouTube uh, met gemengde gevoelens over het record. De hekant. Volgens mij word ik vrolijk van. En aan de andere kant maakt het me verdrietig. Echt een liefhebber van zijn muziek in de reacties. Een andere fan kan nauwelijks geloven dat het alweer een jaar geleden is. En complimenteert de Zweedse postuur met zijn nieuwe track. Ik heb hem zojuist gehoord hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Fantastische plaats van uh, Avisi. We zijn met Alu Blak met de SOS. En hou hem in de gaten. De 6 juni komt zijn uh, album uit. Het album wat hij bijna helemaal klaar was voor zijn dood. En uiteindelijk uh, is hij afgemaakt. Dus uh, binnenkort een heleboel muziek van Avisi weer. En wij gaan door met andere muziek. We dachten van Goya met The Evening. The news Centrum van Zandvoort. Voor de muziek van DJ Daska met Lolita. De Samo remix en voor Scott Diaz met Never Gonna Stop. Het is een tijd voor de partyupdate. Wat een leuke En we gaan op deze zaterdag 13 april 2019. Als eerst beginnen we even met Escape in Amsterdam. Het regelse feest en brainwash begint om 11 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen zand, dus Raimundo. En hij doet ook de line-up. Vanavond heeft hij meegenomen: Loud Garden, Now, Alistair, MC Charles en Sexy Mr. S on Sax. Dat is vanavond in Escape in Amsterdam. Ik weet het, Brainwash. En als we wat verder doorlopen aan de rechterhand, dan vinden we Club Air. Daar is vanavond Throwback 5 Year Anniversary. Chief Live begint ook om 11 uur. doet alleen een uurtje langer, tot 6 uur in de ochtend. In Club Air. Voor meer informatie, check de website air.nl met de Chibi Live en Mystery Guest ook live. En meer DJ's en optredens, dat ga je allemaal meemaken op uh, of in Club Air. Vanavond throwback 5-year anniversary, chip live. En nog een wekelijksfeestje is in de Melkweg vanavond. Encore met het thema It's a London thing. Tiana Leeds begint rond de klok van middernacht, duurt tot 5 uur in de ochtend in de Melkweg vanavond. Voor meer informatie check de website encoreamsterdam.nl met de uh, Everdone TV, Raymond Beats, DJ Prime, Matthäus en Diversity. Dat is vanavond allemaal in de Melkweg. Encore It's a London Thing. Met Kiana Leeds. En wat dichter bij huis. Er ook nog een feest in Club Stalk. Kromme helbouwstijg. Anti-Kinky Club Cut. The End is Begint rond de koffer van middernacht uur tot vijf uur in de ochtend voor meer informatie, check de website clubstalker.nl. Met Mimfi en El Jani, Cutin en Jenny Jack en Doppelgang. Dat is vanavond in de stalker in Haarlem. Uh, en kinky kinky cuts en the end is choir. En dan is het een korte party op de We gaan door met muziek, want heb ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. zaterdagavond nu op de radio Richard Gray en Marcus Carnival. We take you higher. Muziek van No One en uh, Mafia met My House, en daarvoor muziek van Tony J. Het met Pistol Sex. Het is even tijd voor het team. Boven, beste plaat voor de danshoek. Deze week op 10 Dil B met Rio Grande, op 9 Kelvin Harris met I'm Not Alone, op 8 Julian Jabra met Swimming Places, de Purple Disco Machine Rework, op 7 Satson en Leon Lincoln met The Last Time. Op zes deze week RoboSonic Ferric Daal met In My Arms. En op vijf Brokenaars met Feeling Good. Op vier Dido met Give You Up The Mark Knight Remix. Op drie deze week Jack Back met Survivor. Op 2, Childish Cambino met This Is America The Todd Cherry, Louis Vega en Kenny Dope Remix. Deze week op één... Left Wing, we zijn met Cody met I Feel It. En die hoor je nu op CFM Zandvoort in de Night Park. De nummer 0, 1, Left Wing en Cody met I Feel It. Some flowers in the room, I'll make sure I leave the door unlocked. Now I'm on the way, where I won't be late. I'll be there by five o'clock. Oh, you've been tricked. We just met Talk, de Disclosure Remix. En uh, zonder blikken of blozen zit ik hier net de Night Walk 10 uh, te vertellen. Uh, uh, misschien heb je opgelet. Ik heb totaal niet opgelet. Ik heb zoveel muziek. En uh, ja, je zou bijna zeggen, het is gewoon een automatische piloot. Maar uh, nummer 1 in de Night Walk 10, Left Wing en Cody met I Feel It. Die hadden we trouwens als tweede plaats ook al gedraaid. Dus, maar ja, het is niet voor niks de nummer 1. Dus de uh, Night Walk 10, je hebt hem twee keer gehoord, die nummer 1... En zojuist doe je ook nog Sultan Shepard met American Dream. Het eh, eerste uur zit er alweer bijna op. Niet getreurd, zometeen DJ Mauser met zijn Global House vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met de beste van de clubs uit Italië met DJ Cavascali. Voor nu nog even muziek, misschien zometeen nog Dido... met Give You Up, de Mark Knight-remix. Ook die plaat uit de Nightwalk-tenen. Maar eerst die Ilius en Marientos met The One. Ik zeg tot zo na de break.